ben je stakker? Ga dan even voor de spiegel staan. En dan is ie voor de wakker. Want je kijkt je malafatie aan. Mens, dan schrik je van je eigen. Je gezicht is groen en vimpelpaars. Lach jezelf dan uit en trek een lol En lap de hele rommel aan je laag. Ze denken erom, het is geen fantasietje Je komt allemaal in een nee -tweetje. Als je nog zo mooi gekleed bent, niemand ziet je Met z'n allen op een rij, de een ligt in het zij De ander heeft er lopper briefjes bij Ik denk maar, nog een paar jaar En we zijn alle de sigaar Als je haar, ben je een stukje.